7 uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Libische leider Gaddafi zal zijn aanhangers desnoods wapens geven om de volksopstand de kop in te drukken. Hij zweepte in een toespraak in het centrum van Tripoli die aanhangers opnieuw op om het land tot het uiterste te verdedigen. Als het nodig is, open ik voor jullie mijn wapendepot, zei Gaddafi. Hij hield de toespraak terwijl meer dan 50.000 tegenstanders op weg zijn naar Tripoli. Ze komen daar vanavond aan. Er zijn berichten dat militairen die loyaal zijn aan Gaddafi inmiddels de toegangswegen hebben afgesloten om de mars op Tripoli te dwarsbomen.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 In Kenia is een 36-jarige Nederlandse zendeling bij een roofoverval doodgeschoten. Zijn vrouw is zwaar mishandeld. Hun kinderen waren getuigen van het geweld. Ze zijn ongedeerd gebleven en worden opgevangen door een ander Nederlands echtpaar. Het zendelingen echtpaar leidde in Kenia in een stadje bij Nairobi een weeshuis. Ze waren uitgezonden door de Vrije Baptistengemeente Gemeente Groningen. Minister Schultz van Hagen vindt dat de strippenkaart in Zuid-Holland nu echt kan worden afgeschaft. Dat had begin deze maand al moeten gebeuren, maar onder druk van de Tweede Kamer stelde Schultz dat uit. Ze deed dat na nieuwe berichten dat de OV-chipkaart makkelijk te kraken is. Schultz heeft nieuw onderzoek laten doen en schrijft aan de Kamer dat het niet nodig is in Zuid-Holland nog langer twee systemen naast elkaar te laten bestaan. Het weer... Vanavond en vannacht af en toe lichte regen bij temperaturen van 8 tot 4 graden. Morgen de hele dag regenachtig bij maxima van 10 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A15 in de richting Rotterdam... staat tussen Gorkum en hariksveld giezendam drie kilometer na een ongeluk. Bij hariksveld giezendam zijn twee rijstroken afgesloten. En al het verkeer wordt de, over de vluchtstrook geleid. Korte video op de A28. Vanuit Utrecht naar Amersfoort nog twee kilometer bij de afrit Den Dolder. En een vrachtwagen met pech zorgt voor vertraging op de A67... Eindhoven richting Venlo. Daar staat tussen Gelderop en Asten nog vijf.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 De NTR. Schat ik kom nee, geen sprake, van. jij hebt al genoeg gedaan deze week. Pasta, pasta, pasta's. Pagina 154. Zet ruim een liter water op. Hak de peterselie. Fijn. Oké. Ik zie spoed. Bloed. Pleisters. Schat, waar zijn de pleisters? Pleisters!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 Goedenavond en welkom bij het koken en eetprogramma Mandjare live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere vier weken op vrijdagavond tussen 7 en 8 uur op Radio 1. Het wordt buitengewoon op prijs gesteld als u mailt, als u vragen stelt, als u reageert op dit programma. Doe dat dan via onze website www.radiomangiare.nl of rechtstreeks een mailtje naar manjare@ntr.nl. Daar staan ook op die site de recepten van deze uitzending, de reacties van andere mensen en andere wetenswaardigheden. En nu kunt u bijvoorbeeld al lezen wat wij vanavond in deze uitzending gaan eten. In ieder geval worst. Worst. En heel veel worst. Verse worst, droge worst, maar ook paté. Het wordt een hele vlezige uitzending. Vegetariërs mogen luisteren, maar ze zijn voorbereid. Aan tafel Samuel Levy, oprichter en voorzitter van de Youth Food Movement... die in maart voor het eerst het Food Film Festival organiseert. En hij maakt worst, droge worst. Hij heeft het worst maken geleerd in de Italiaanse Piemonte en in Toscane, De bakenmat van de slowfoodbeweging. En nu brengt hij de worst in Nederland op de markt. Over worst gaan we het ook hebben met Johannes van Dam... de eminence crisis van de Nederlandse culinaire journalistiek. Niet grise, uh, Jean... Nou, Nestor, maar dat is iets anders dan een Nederlands crisis. Nou, Iedereen gebruikt die term verkeerd. Maar ga maar door. Het soort ja, als de. Okay. Uh... Nou, u mag reageren op deze opmerking van Johannes van Dam via onze website <laughs> enzovoort. Hij proeft drie gebraden verse varkensworsten. Dat doet hij blind. Hij geeft zijn strenge, doch rechtvaardig oordeel straks over deze worst. Welke smaakt wel, welke smaakt niet. We geven er ook de prijzen bij. Chris Baiema, die ging op bezoek oh. bij oud-journalisten Dini Schouten en Floris Brester... die nu al hun tijd spenderen aan het maken van worst en pâté. En tenslotte is het de beurt aan kookboeken vanuit Jono Freud... die één gerecht na drie verschillende recepten maakt. Dus uit drie verschillende kookboeken iets heeft gekookt. En wat is het geworden vandaag, Jono? Nou, geen worst. Ja, mm -hmm. hey, gelukkig maar. Maar we, we hadden de vraag de vorige keer voor iets gewoons. Nou vind ik niet dat we hele rare dingen hebben gedaan tot nu toe. Maar ik heb een bolognese gemaakt uit drie verschillende boeken. Een gewone bolognese. En om in het thema worst te blijven... heb ik vanochtend bij een Duitse boerin een verse worst gekocht om mee te nemen. Kijk, nou, dus... Of een verse worst moet ik niet zeggen. Het is een echte hausmacher. Een hausmacher leverworst inderdaad. Ja. Oh, lekker. In die heb ik vanochtend straks. bij de boerin daar gekocht. Ik denk, die nemen we mee. Heel goed. Een -worst. Even over die bolognese. Maak jij dat zelf thuis ook? Ik maak dat gezin, uh, met regelmaat, ja. Wel toen de kinderen kleiner waren, iets vaker dan nu. Maar ze vragen er nog steeds graag om. Het ja. is geliefd bij kinderen? Ja, het is een geliefd gerecht eigenlijk bij iedereen. Ja, Volgens mij is even... iedereen af en toe wel Bolognese. Ik vind Bolognese heel erg lekker, ja? absoluut. En ik moet zeggen, toen wij in Italië waren... toen leerden we ook van een oud-Italiaans omaatje... dat er eigenlijk mortadella door de... Bolognese moet. Mortadella, ik is het ook een heel raar, een raar idee. lokale afwijking. Ja, nee, ik, ik vond het ook een beetje een raar idee. Zoveel Italiaans zoveel Bolognese het... sausen, denk ik. Ja, nou, ze doen er van alles in. Maar zij deed een mortadelle in en daar zwoer ze ook bij. En het was ook het ja. enige echte Bolognese recept natuurlijk. Maar waar, we, bolognese. waar is weer jij bij? Als het Bolognese betreft? Heel lang opzetten. Heel lang ja, opzetten. En geen lever. Iedereen doet, zegt echte Bolognese, daar moet lever in. En ja. voor mij hoeft dat niet. Die hardcore discussie nee, gaan wij straks dat nog... Voor... Het op, nee, het nee. nee. hoeft niet, maar het is oh, wel heel lekker. Nee. Bolognese, is dat, iets, is dat toevallig een favoriete saus van jou, Johannes? Nou, eh, niet meer. Ik mag geen tomaten meer eten van oh. de dokter. Wat zit er dan in tomaat wat verkeerd reageert op jou? Oh. Dat is mijn slechte nieren, die maken dat ik kaliumarm moet uh, eten. Help, ik vind dat wel heel naar voor je, want, want de nou, tomaten dan... zitten overal in ongeveer. Ik heb wel een, een soort een pot met een heel gemeen poeder. En daar uh, maak je een soort uh, modder van. En als ik dus kalium heb gegeten, tomaat of aardappel... Zo, dan moet ik daar een flink glas van. Is Compensatie, heel, maar een is glas modder drinken. Het is zo vies dat ik het eigenlijk liever maar oversla. Maar uit ja. Kaling zitten alle fruit en alle groenten... en bijna alle zuivel, dus je komt continu aan. Wat was, wat was ooit het geheim van jouw uh, eigen bolognese saus? Wat, wat moest het hebben? Tijd en geduld. Tijd en geduld. Ja. Dus wat Samuel zegt eigenlijk, hè? Ja, ik het grootste Lang opstaan. ja. ja. Goed. Uh, u kunt reageren op deze uitzending. Ik zei het al, heeft u nu al iets te melden over Bolognese... of wilt u over andere uh, onderwerpen praten, zoals worst en patee? Stuur dan de mail via onze website radiomandjare.nl. Net gelanceerd en dus nu, nu nog supervers Brand en Levi worstmakers. Drie jonge mannen met een passie voor goed eten en met name worst. Aan tafel hier Samuel Levi is een van de drie mannen... Klopt. 27 jaar. De andere mannen staan nu in de worstmakerij nog worst te maken. Die komen er niet mee. dat is de spirit. Je bent eigenlijk opgeleid tot politicoloog. Je bent oprichter en voorzitter van de Youth Food Movement. Maar in het dagelijks leven nu vooral worstmaker. Hoe is jouw liefde voor de, voor de worst en het maken van worst ontstaan? Um, Jiri, de andere worstmaker, die werkte lang bij Le Hollande. Le -Hollande. Dat is een restaurant. Eh, een restaurant in Amsterdam. Ja. Um, en Adriaan, de chef daar, die maakt altijd worst. En ik ging daar dan eten en Adriaan maakte lekkere worst. Op een gegeven moment dacht ik van, goede worst maken, dat is toch eigenlijk iets heel moois. Want je maakt van uh, een, een minder duur stukje varkensvlees, kan, kan je iets heel lekkers maken. Dus hier en ik zijn op een gegeven moment gingen wij keten en gingen we tabelen doods organiseren. En hadden wij als een soort signature hadden wij altijd een worst op het menu staan. En op een gegeven moment uh, deden we dat en trokken we ook door in het restaurant. Je, m, uh, Johannes van Damme heeft nog een keer een uh, worst met, uh, ik geloof, ingfissen doorheen bij ons in het restaurant gegeten. Wist uh, hij daarvan? Daar wist hij, dat, daar hij van. En zet. hij vond hem heel lekker, <laughs> zei hij ook. Oh. Maar zo maakten wij allemaal voor verschillende soorten worsten. Hoorde er ook een cijfer bij? We kregen volgens mij een 8,5. Oh, en de worst was een van de pluspunten. De kreef was minder goed, maar goed. Uh, zo gaan die dingen. Dus straks um, mogen jullie de rekening verder nee, maar, uh, en, en Dus we waren heel veel met worst bezig. En op een gegeven moment was ik een beetje klaar met die studie van me. En we waren heel hard aan het werken. Al een, een hele lange tijd in het restaurant waar ik toen ook werkte. En toen en ik tegen elkaar van het zou toch eigenlijk fijn zijn... om een keer gewoon weer even iets anders te gaan doen. Mm -hmm. Toen gingen we naar Italië. Um, waar we aankwamen, of eigenlijk was er, kreeg, het ging eigenlijk anders, ik kreeg een mail van iemand die zei dat ze naar Corsica een studiereis naar de Corsicaanse varkens ging organiseren. En zoals Johannes net ook al zei, de Corsicaanse varkens zijn de mooiste beesten, de mooiste varkens eigenlijk die er rondlopen, want die lopen in een bos, eten eikels, er worden hele mooie vleeswaren van gemaakt. Ja. Ik was toen ook al een tijdje met Dini, die we later ook gaan horen. Dini Schouten, Dini Schout. die ook worst en paté dus maakt. Dus die, die, die passie was aan het groeien. Ik werd uitgenodigd om mee te gaan naar Corsica, ging daar naartoe. En toen dachten we, weet je wat, we plakken er gewoon een half jaar worst maken achteraan. Um, en ja, dat, dat is een beetje uit de hand. Wacht even ja, maar we plakken er een half jaar worst maken. Dat valt mij nooit binnen, zoiets. Dus wat, wat, wat is dat dan, dat je dat wilde leren? Ik wilde een. Uh, ik, ik. denk dat we, we. Ik praat altijd heel veel over eten en over wat goed eten is en behoud van cultuur, uh, naar gastronomische cultuur. Dat ik van dat dat dat zou. Ik Ver wel, verantwoord. Ja, verantwoord. Je bent altijd heel verantwoord aan het praten. Is dat zo? Nou ja, dat, ja, dat, ja, dat, ja, dat graag ik je. Ja. Ja, ja, maar precies. En, en ik dacht van, eigenlijk is zeg maar... als je uh, cultuur wil behouden... dan moet je ook zelf gewoon iets leren. Laat, laten we maar weer eens een keer gewoon goed leren brood bakken... en goed leren worst maken. Terug en naar ik, het ambacht. Ja, terug ja. naar het ambacht. Dus ik dacht van, ik heb een half jaar... ik heb eventjes genoeg geld op mijn rekening staan... om een half jaar niet te hoeven werken... Uh, en iets te gaan leren. En ik ben naar Italië afgereisd met jullie. Um, en hebben we daar een half jaar... bij verschillende worstmakers uh, stages gelopen. Ja, en, en wat... Wat viel je op? Wat, wat, wat is nou. Ja, waar komt het op aan bij, bij goede droge worst maken? Nou, wat me opviel, en waar, dat, dat is iets anders. Wat, en dat is ook de reden waarom we nu hier worst maken. Is dat, we in Nederland, dat wij in Italië worst maakten. We waren uh, in slachterijen aan het werken. We waren bij de worstmakers aan het werk. En dat me, op een gegeven moment ging ik me afvragen waar die varkens vandaan kwamen. En toen kwamen we erachter dat het grootste gedeelte van de varkens die wij in een worst aan het stoppen waren. eigenlijk Nederlandse bio-industrie varkens waren. Uh, en als er één ding is waar ik heel weinig meer hebt, dan is het een, is het een grootschalige bio-industrie... waarbij beesten niet goed worden behandeld. Dus, dus even, even voor de duidelijkheid, als ik in Italië bij zo'n vrouw... met een snor en, en zo'n zo worst koop, dan is dat van een varken... die hier per vrachtwagen uh, op dat, één gedrukt, misschien wel vervoerd is naar die plek. Dat zou ik niet zo willen zeggen, want het kan natuurlijk ook zijn... dat je een goede boer uit Italië hebt gevonden die die worst maakt. Maar wat wij hier kopen als ambachtelijke mooie Italiaanse worst... is voor ja. een groot deel de Nederlands bio-industrie varken... wat daar tot mooie worst is. Uh, ja, dat nou, wist ik niet. Veranderd. Ja. Dus dat, dat viel mij op. En toen kwamen we terug. Um, en en toen, toen dacht ik van ja... als we één ding kunnen doen om daar iets aan tegen te doen... dan is het hier gewoon zelf worst te gaan maken met varkens die goed gehouden zijn, waarvan we de boeren goed kennen... waar we goede afspraken mee, mee maken. Mm -hmm. um, dus, dat, dus dat viel me daarop. En dat is ook een van de redenen dat we hier zijn gaan doen. Ja, op de achtergrond uh, horen we nou trouwens dat de worsten gebraden worden. Kijk. Want we horen heel veel piepen. Dat piepen komt ook hier uit de keuken van Manjari. Maar we horen ook Jonah Freud. Die staat nu uh, die worstjes, de verse worsten... die Johanna straks mag keuren uh, te braden. ik mm. nou, klinkt nog, tot nu toe nog wel goed. Ik hoor ze nog niet uit elkaar spatten, maar... Uh, Klinkt heerlijk. Uh, Ruik is nog niet. Nee. Dat, dat, gaat, dat moet zo komen. Daar. De keuken die ligt een stukje verderop, oh. maar het komt zo deze kant op. Uh, Samuel, maar uh, uh, je hebt het nu over, over ja, die varkens. Ja. Hè? Uh, ja. dat, dat gaat je aan. Ja. Uh, maar het proces van worst maken zelf. Ja. Nou, wat, wat is de truc daar? Uh, het proces van worst maken zelf leerde ik eigenlijk al in Corsica, waar uh, rond november. Uh, dan worden de varkens geslacht. Dan is het koud. De, de eikels zijn net uit de bomen gevallen. Dus die vallen op de grond. De varkens worden in het bos gelaten. Die lopen daar vrij rond en die voeren zichzelf met heleboel eikels. Ja. Die beesten worden ongeveer bij een kleine boer... Worden ongeveer zes varkens per week geslacht. In, die, in de worstmakerij is geen koelkast te vinden. Uh, wat, wat laat zien hoe belangrijk zeg maar, de... Uh, voor hun is het dus echt, moet het in de winter gebeuren. Als het koud is, in de Corsicaanse bergen, komt geen koelkast aan te pas. De beesten worden geslacht, worden afgeleverd op de worstmakerij, worden uitgesneden. En die hele beesten worden helemaal in worst en in hammen veranderd. Alle, alle onderdelen? Niks, alleen de krabbetjes, waar ze de laatste restjes vlees, die, die worden gestoofd en worden in stoofpotjes gegaan. Okay. Zeg maar de, de haasjes, de... Alles, alles, alles wordt in charcuterie gestopt. Ja. En de worst is daar een belangrijk onderdeel van. Ja, uh, en daar zie gehoord. je dus, het wordt heel even gerookt als het hoog in de bergen en vochtig is. Um, maar vaak is het gewoon zo dat, ze, dat die worsten worden in een darm gestopt. En worden dus op een, nou ja, het, het klimaat is daar precies juist. Worden weggehangen zes weken later. En vervolgens zijn die worsten uh, in Corsica, waar de mensen niet zo heel veel verdienen... zijn die worsten 40 of 50 euro de kilo soms al waard. Ja. Het Hoe... verwaarden van vlees. Hoe, hoe droog moet een droge worst zijn? Want ik heb wel eens een droge worst gehad, daar kon je echt iemand de hersens mee inslaan. Ja. En volgens mij hing die gewoon al drie jaar uh, aan dat plafond. Ja. Maar wat, wat is. Wat, de, jij bent worstmaker. Ja, ik, ik, daar, daar kan je hele lange discussies over hebben. Nou, en sommige, wij, wij hebben hier een worst meegenomen die wat zachter ook is. Ja. Uh, deze is zo'n uh, vier weken oud. Na zes weken. Sommige mensen vinden hem lekkerder na zes weken. Ik vind deze zelf lekkerder als ze wat jonger zijn. Ik vind de wat de, Met worst met alleen maar peper vind ik bijvoorbeeld weer lekker als die wat droger is. Mm -hmm. um, en wij verliezen ja, een, ongeveer 40%. Uh, dan 30, 40 procent, dan vind ik hem mooi. Maar je kan ook naar bijna 50 procent vochtverlies gaan. En dan betekent dus dat hij echt heel erg droog en compact wordt. Ja. Ik zie jou ja knikken, Johannes. Dat, dat ben jij met Samen wel eens. Dat de, de, de, het moet niet te droog worden, de droge worst. Nee, ik die vind vier het hangt ook van het type af. Bijvoorbeeld, uh, zoals de Italianen ze met venkel maken. Met ja. wilde venkel gaat ja. er wel. De ginocchio, dat is... Uh, die vind ik eigenlijk het lekkerst als hij bijna uit elkaar valt. Het is dus echt heel vers dus ze maken ook wel wat grotere. Dat is dan van, zeg maar, van, de, van de endeldarm bijvoorbeeld gemaakt. Ja. En uh, nou ja, ik heb een snijmachine thuis, juist om, om dat soort dingen, om daar toch nog goed uh, van de plakken te kunnen snijden. Ja. En ik ja. vind dat heerlijk, heel zacht. En, maar inderdaad sommige inderdaad met peper, dan dan mag het dan wat, mag hij wat, wat, wat, wat, wat harder meer tijd bent. hebben. Ik vind eigenlijk dat hij net een heel klein beetje mee moet geven. Als je ja. hier kan je in knijpen. Ja. Als je er niet meer in kan knijpen nou ja, dan is het ook wel goed, maar dan wordt het ook moeilijk snijden. Dan is soms snijmachine trouwens heel praktisch of een lajole zakmes. Die is altijd overal goed voor toch? Het lajole zakmes van jou ligt al ligt. al. klaar. Is altijd, altijd dichtbij. Ik kan natuurlijk niet. Maar Samuel Levy mag jouw lajole mes natuurlijk niet vasthouden. Heb jij dat? Oh, die wel. Oh, jullie zijn al heel erg goede vrienden geworden. Zie je? tijdens Maar ik. Let gewoon heel goed op wat ermee gebeurt. Ja, dat denk ik er wel eens uit. Maar je hebt al even geknepen in de worst ja. en ik zag jou wel vrij bemoedigend knikken. Dus ja, dus ja, ik vind dit een goede structuur. Ja. Mag zelfs nog iets verser zijn. Mag nog iets eventuele... Ga je hem aansnijden, samen? Durf hier, jij het aan? Maar. Ga, hij dat ga ik ja, Hij gaat ook meteen oordelen. Ik krijg nou ja, trouwens, uh, en even tussen de bedrijven door uh, uit een uh, mail uit Italië. Oh. Uh, van Joep, die woont tijdelijk in Luca. Het is hier vergeven van de worsten. Heerlijk. En dan ben ik nog niet eens in Norcia. Maar hoe vet zijn die wel niet. Kan ik hier ook een magere keuze in maken? Of is dat vloeken in de kerk? Samen? Ja, nou, ja, het kan absoluut. Ik vind, zelf, ik vind zelf een worst die te vet is, vind ik ook niet lekker. Ik vind, maar een worst mag wel, mag wel wat vet hebben voor mij. Maar um, het, kan, het hangt er heel erg vanaf welk deel je kiest. Dus wat wij doen, wij pakken bijvoorbeeld uh, de schouder. Wat niet zo'n heel vet deel is. Wij gebruiken voornamelijk schouder... Uh, en dat voor ons is dat de goede verhouding. Uh, maar we hebben ook wel eens worsten gemaakt met, waar we wat een deel van het vet van de schouder gewoon weer afhalen. En dan heb je een droge worst. Ja. Uh, of dan heb je een minder vette worst. Ja. Mijn zusje bijvoorbeeld die zegt altijd dat ze minder vette worst wil. Dan af en toe heeft ze gelukkig nog die maar dieetworst de... Is dat of, uh... ja, is een, me een vrouwenworst, meisjesworst, Ja, meisjesworst. Een vrouwworst. Meisjesworst heet dat. Oh, ja. Precies. Nou, dan ben ik zeker ja, geen meisje. Want doe mij maar een hele dikke vette. Ja, precies. Nou, ik ja, vind ik... het heerlijk. Hé, hey, maar luister, ik zie nu dat velletje wat jij nu gewoon meesnijdt. Hè? Ja. Wat doen we daarmee? Eten we die gewoon op? Ja, daar kan niks mee gebeuren. Wat zegt u meneer Van Dam? Opeten of niet opeten? Ja, het hangt er een beetje vanaf. Soms vind ik het er tijdelijk uitzien en soms niet. Net als met kaas, hoor. daar haal ik ook vaak de korstjes vanaf. Je... Ik, ik, soms vertrouw ik het niet dat ze door heel veel handen is gegaan. Dan denk ik, nou, je weet het maar nooit. Ja, ik en denk deze altijd, hebben... er zit natuurlijk niet voor niets van jasje omheen, hè? Je, je zou toch hebben... denken, deze is heel schoon die jij hier serveert. Nou, hij is opgehangen vier weken geleden en vandaag speciaal voor deze uitzending naar beneden gehaald En... Uh... Dus volgens mij gaat dit goed. Oh, ik vind dit zo'n spannend moment. Een stok met sto een hebben. Nee, uh, het zijn houten uh, planken, als het ware. Of uh, ja, bezemstokken bijna. Ja, ik vind het een heel spannend moment. We gaan nu in Manjari voor het ja. eerst brand- en leviworsten eten. Gemaakt onder andere door onze gast Samuel Levy. Je hebt je naam wel mee, hè? Samuel Levy en dan varkensworst maken. Hm? Ik heb... Uh, ik heb uh, Carlo Petrini, de president van Slovo, die zei dat hij nog nooit zo'n grap had gehoord... dat toen ik zei dat we varkensworst gingen maken. Mm -hmm. ja. Dus ja, hij was helemaal... Ja, dat, dat, dat kon eigenlijk niet. Even in de afdeling hele domme vragen door de eeuw heen. Maar bestaat er wel zoiets als uh, uh, uh, koosjerem droge varkensworst? <laughs> nee, nee denk maar ik denk het niet. Maar droge worst wel? Droge. Koosje, droge worst? Um, er wordt wel droge worst gemaakt van uh, rund ja. en van ezel. Um, ja, ik denk dat we eigenlijk, we hebben hier natuurlijk de bijbel aan tafel zitten, oh, dat dus die zal het wel weten. De vleesgeworden bijbel. Nou, ja. <laughs> ja, het wordt natuurlijk gemaakt, maar ezel vaak, uh, kangeroe uh, ja. worst ook. Ja. Ja. En wat vindt u van de pimentworst? We hebben dus één hele oh, scherpe pimenten. Het ja, die... Nou, is niet scherp, het zit nou, echt, nou, in, ja, de voor het echt in pimenten, dat is Nee, die heb ik al uh, in mijn mond zitten nu. Ja, fijne maar nou, Het is een lekkere, lekkere smaak. Het is niet zo heet als chorizo uh, bijvoorbeeld. Nee. Maar, maar het gaat een klein beetje die kant. Daar zit natuurlijk geen paprika nee. in. Het is alleen maar die peper. en dus Ik vind het lekker. Ja, we, hebben, we maken ook eentje met chili en oregano. Die is echt uh, goed pittig. Ja. En deze houden we heel, heel erg... Uh, uh, bescheiden kwast maken, maken. We, we, we proberen dus al onze producten ook helemaal verantwoord... We hadden het net even over de verantwoord. Ja, want laten laat we, laat we even duidelijk maken. Jij bent voorzitter en ook oprichter van de Youth Food Movement... Uh, die zich bezighoudt met, met het wel en wee van, van het voedsel... en ja. vooral waar het vandaan komt. Ja. Uh, is de, deze worst eigenlijk een, is een praktisch uitvloeisel... van jouw politieke overtuiging feitelijk? Ja, er valt discussie over te voeren, Want ik zeg ook wel tegen mensen van... we moeten niet te veel vlees eten. Dat is een van de dingen waarvan ik heel erg geloof... we moeten uh, met z'n allen een stuk minder vlees Ondertussen eten. Ondertussen horen we op de achtergrond anderhalve kilo worst. Kijk, <laughs> dat <Ja>, klinkt <laughs> goed. Ik hoor hem inderdaad heel hard zitten. Nou. Dit programma deugt voor geen meter, nee. maar goed. Nee, maar wel. ik vind dat... En, en dit vind ik... Um, dit is iets wat ik wel voor overtuiging doe. Want we nemen minder couranten delen die we echt een mooie waarde geven. We hebben afspraken met boeren over hoe die bezig worden gehouden. Uh, wat we ze voeren. Um, dus dit past geheel binnen mijn overtuiging. Ja. Maar af en toe behoeft het enige uitleg. Um, en dat, dat vind ik alleen maar leuk. Want ik vind dat we de, het discussie hebben over dit soort dingen... dat maakt het ook, dat ja. is belangrijk en ik geloof ja. dat. In de... want, want het initiatief van deze Youth Food Movement... is een food filmfestival wat nu uh, 18 tot en met 20 maart in Studio K in Amsterdam ja. plaatsvindt. Daar zijn dan allemaal foodfilms te zien. Ja. Uh, films over eten, ja. neem ik aan. Ja, we hebben, we, wat we proberen te doen... is eigenlijk voedsel in zijn totaliteit neer te zetten op een festival... waarbij film eigenlijk een beetje de drager is... Um, maar het is niet alleen film, want we hebben ook workshops van ontzettend leuke. We houden het maar komt een workshop over wijn geven. Uh, er komen drie jonge sterrenchefs, komen een, uh, een sterrengerecht koken. Er is, worst. er is worst. Er zijn een heleboel films, twintig films. Uh, er, uh, we gaan een mooi restaurant neerzetten. Uh, dus dus het, eigenlijk is het idee om te laten zien van hoe belangrijk voedsel eigenlijk wel ja. niet is. En dat, want dat vergeten we soms. Ik heb het gevoel dat onze generatie, mijn generatie en die mensen jonger dan ik, echt steeds meer disconnected worden van hun voedsel. En we willen laten zien van... Uh, aan de ene kant laten we de maatschappij kritische documentaires zien. Maar aan de andere kant willen we juist ook laten zien hoe leuk voedsel is. En hoe belangrijk voedsel is. En hoe uh, dat een band kan scheppen. Ja. Ik kan hier met meneer Van Dam zitten en dan kunnen we over worsten en lajoles praten. En dan kunnen we de avonden mee vullen, dat weet ik zeker. Uh, en dat, zeg maar... het. Het, het, de, nou, de verbintenis die voedsel brengt... Uh, in alle vormen proberen we te laten zien. Ja, ondertussen komen ondertussen... de, de verse oh. barst op tafel. Dat is de nummer 2, die wordt niet binnengebracht. Die is heel dun. En de nummer 3. We gaan zo meteen uh, over naar het uh, keiharde proefwerk van Johannes van Dam. Uh, ik, wil, ik wil toch nog even uh, één vraagje stellen... Over, over dat festival van 18 tot en met 20 maart. Uh, uh, vo voedselfilms, films over eten. Wat is jouw favoriete eetfilm? Mijn favoriet, ik heb eigenlijk een film waardoor ik echt uh, ben begonnen met alles wat ik nu aan doen ben, was We Feed The World. Dat ging niet over eten, maar wel over het voedselsysteem. En dat vind ik een hele mooie film, omdat dat heel goed laat zien van wat de problemen zijn en wat het verschil is tussen mensen die op een ambachtelijke, leuke manier met voedsel be bezig ja. zijn. En die baas van Nestlé die achterover zit en die zit te vertellen hoe belangrijk het is dat we water een prijs gaan geven, want dan kan hij daar veel geld mee verdienen. Uh, dat is een film, die is ook de enige film uh, die al dat nou, ja, vaak is vertoond, maar waarvan, die we ook echt gaan laten zien op het Festival omdat ik dat een hele ja, informatieve gegeven, film. Ja, ja, vind ik een hele informatieve film. de boodschap, goede film, ja. de boodschap die past gewoon ja. heel erg bij wat ja. jij uit wilt dragen. Johannes, wat is jouw favoriete e e ik film? Ik denk Tampopo. Hé, verdorven had ik ook al. <laughs> echt waar? Ja, ja. prachtige ja, sorry film. Sorry hoor. Vertel even waarom je tan Popo zo leuk vindt. Omdat er ontzettend veel verschillende aspecten van eten in voorkomen. Het wordt op een voorkomen... Natuurlijke wijze is het gefilmd en het is buitengewoon geestig. Ik moest. Ik heb ontzettend moeten lachen altijd erover. En, uh... Ja, dat is een ja, leuke nee, film. Nou, echt, een omdat jij het al boven zegt, dan zeg ik uh, de documentaire over uh, El Bulli. Die op het uh, ITVA, het documentaire oh, filmfestival, ja. onlangs in première uh, is gegaan. Dat is ook een fantastische ja. film. Ja. Waarin je die totale gekte ziet ja. van, die, van, die, van die Spaanse kok. En we van, draaien van, hem ook, he, op het voetfilmfestival. Zit hij ook in jullie ja, filmfestival? Word, we worden elke dag gebeld over mensen kaarten mogen voor die film. En ik begrijp niet waarom, want we hebben zoveel leuke films... Maar op ja, een gegeven moment is dat de wel? De ja, het beste restaurant van de wereld. Kijk, ik ben, ik heb... Ja, maar je ziet die gekte gewoon in beeld. Van, van, van, van, ja, dat monomanen van die koks, dat is toch... Ja, ik heb hem nog niet gezien. Voor oh. mij is het heel spannend. Ik ja. ga hem niet zien. Ik wil... Ik hoop dat er nog een kaartje voor mij is... om op het filmfestival zelf naar die film te gaan. Ja, nou, we, gaan we gaan over uh, tot het keiharde proefwerk. Ondertussen, ja, Jonas Voort die de, de worsten heeft gemaakt... die is aangeschoven. Johannes van Dam die zet alvast zijn mes en vork in. De... "Jona, je bent gekleed in een, in een, in een, kerstschort. Ik heb een kerstschort. voor. Ja. Maar de worsten spetteren nogal. En deze had langer gebakken mogen worden. Ja, Hij is een beetje ja, rood is... aan de binnenkant. Dus je het is je een moet vrij dikke worst. Dat en, is dan weer het probleem uh, dat we een... Uh, een, een inductie. Uh, inductie uh, is het probleem, want die deed het eerst even niet. Ja, dat soort dingen kom je ook en tegen. En buiten voor. dat hebben we natuurlijk beperkte tijd. Ja, maar Johannes van Dam zet nu zijn. Want waar gaat het. Ja, ik mag, Johannes van Dam mag niet met zijn mond vol praten, dus je moet eerst proeven. Maar ik vind het toch even belangrijk om te weten: van waar gaat het nou eigenlijk over bij verse worst? Want we eten heel veel verse worst in Nederland. We hebben het vandaag trouwens in dit programma Mandjari over varkensworst. Ja. Um, waar gaat het over, uh, Johannes? Worst. Waar gaat het over worst? Nou, heel belangrijk bij de worst is de bereiding. Het bakken uh, natuurlijk. Het maken hebben we het nog net uitgebreid over gehad. Maar het bakken is ook een, uh, een probleem. En uh, deze had dus gewoon ook wat langer gemoet. Het, ja. het vuil is zeker aan de, aan de binnen- en aan de buitenbocht is, is echt nog... Ongaar en dan uh, ja. wordt het ook taai. Dus ik, ik adviseer mensen ook altijd om een satéprikker te nemen. En ja. de, worst, dus de ongebakken worst uh, met de holle kant naar beneden op, op het aanrecht. En dan helemaal plat te drukken, drukken. En dan van het ene uiteinde die prikker door te prikken naar het andere uiteinde. En dan wel ook een beetje afnemen. Maar dan is hij dus gewoon helemaal recht. En dan kan je hem makkelijk rollen in de, in de pan. En dan, en dan, kan je, dan wordt alle en kanten... Kan en kan ja. dan heb je hem beter in de hand. Maar, maar dan, dan heb je hem wel meteen lek geprikt. Is dat dan niet erg? Nou, dat is aan het begin en aan het einde. En dat, niet in het midden. En dat is toch iets heel anders... Uh. En dan loopt hij niet helemaal leeg. Hij loopt absoluut bakken. niet leeg. Dan, nee. Ook al omdat dat stokje erin zit. Die, die, die houdt die stopt wat het tegen. gat. Ja. Kijk, als je hem je prikt en je haalt de prikker eruit... dan loopt hij leeg. Maar prik je hem in. Maar laat je de prikker zitten... Ja. Dan, uh, dan loopt hij niet zo snel uh, leeg. En als dat, je ja. van voor naar achteren gaat... dat is eigenlijk een hele goede manier. Je kan zelfs, als je de goede lengte hebt... een metalen nemen... Die geleidt de hitte goed en dan wordt hij van binnen sneller gaar. Kijk, ja, maar dit soort altijd wel. Of ja. Niet wellen. Ja, moet een. je ja, ja, nou, geweld het, worden. Het bakken ja. van een ja. worst is altijd een probleem en er zijn uh, verschillende oplossingen voor. Er zijn er uh, die, die gewoon de, de worst in de pan leggen en dan uh, als we beginnen bakken aan de bovenkant een aantal sneden maken met het mes of met de voorklitten. Om de drukte vanaf te de halen. Om de drukte vanaf te halen en dan ja. omdat die sneden dan bovenin zitten loopt die niet meteen weg en dan. Ja. Dan draaien we om. En dat, is, dat gaat wel. Ik ben er geen liefhebber van. Maar het wellen maakt dat de, het vel uh, zeg maar, beter en geleidelijker... aan een lagere aan temperatuur dan de baktemperatuur wendt. En dan heb je ook minder kansen barst. En verder moet het bakken bij niet te hoge temperaturen gebeuren. Want dan gaat de boel in het vel koken en dan barst hij alsnog. Uh, Neem even uit. een hapje, want er is verkeersinformatie. Het moet er wel een klein hapje zijn, want zo files staan er nog gelukkig niet meer. Op de A2 Den Bos Amsterdam bij Maarse 2 kilometer. De A15 Gorkum Rotterdam na een ongeluk tussen Gorkum en Hardingsveld Griesendam 4 kilometer. Alleen de vluchtstok is daar open. Als u die file wilt vermijden, kunt u vanaf knoop het Gorkum rijden via de A27, de A59 en de A16. Dat is de route via Oosterhout. Dit is Mangiaren op Radio 1. Manjari gaat over eten en koken. En op dit moment is Johannes van Dam bezig. Johannes van Dam is de nestor van de culinaire journalistiek. En hij is bezig om worsten te proeven. Worst 1 heeft hij al geproefd. Worst 1 is een vrij dikke worst. En enfin, met een vrij grove structuur. De worst 2 is een vrij dunne worst. We kunnen wel zeggen een heel ielig, pielig worstje. Ja, een beetje wat ze een ontbijtworstje noemen. Dat is yeah, het is een soort worstje... het is een Nou, het is wat, wat je... Uh... In, in Engels, aan het Engels Engelse ontbijt uh, met uh, beken en het... Uh, er wordt ook door de rest, ja, rest ja, van het uh, tafelgezelschap uh, bijzonder vies gekeken. De neus trekt zich omhoog. En, en de derde worst... Hij maar dit is ook geen worst. Hij is dat helemaal fijn, meer. gemalen, geperst. Nou, ik vind het niks. Nee, worst 2. Nee, en worst 3? Worst 3 heeft een, uh, een structuur die zit tussen uh, de iets grovere nummer 1 in. En ik vind deze... Aangenaam van van smaak, mooi evenwichtig en. Uh... Nou, dit is... Uh, dit, dit is dit, hij dit heeft een je heel aan. klein hartje. Een, nou, zo'n heel klein roze hartje, dat, dat mag dan mag nog net. Daar mogen je, gaat daar is... Proeven, ja, jullie mogen proeven, ja. ja, jullie mogen proeven, ja. Ik, uh, ik moet helaas nou, presenteren. Deze is dus, het smakelijkste. Uh, ik mag weer helemaal niks. Dit, dit, uh, maar, ik moet er wel bij zeggen dat die ene die worst die je als eerste geproefd hebt... die is het grootst van allemaal. En vanwege ja. de problemen is hij ook niet ja. helemaal nee, nee, nee, dat is een probleem. Want ik ga... We zijn jullie al toe aan een beetje uitslag. Maar, maar ik, ik begrijp dus dat worst drie... Die bevalt het beste. Worst 2 is gewoon finaal afgekeurd door de tafel en door jouw mensen. Ja, worst land. 1 is nummer 2, ja. En worst 1 kan, dat is een nummer ja. 2. Ja. Die moet je niet in echt mes, want dan zit je er met een kartje Ja, dat goed. Ja, Simon Levy gaat zo ook nog even iets zeggen over de worst. Ik heb een andere mening. Heb jij een andere ja, mening? Kijk. Mag ik maar. Ik proef namelijk... Dat durf jij wel gewoon ja, te ik... hebben als 27-jarige bij de Nestor van de ja, Kubie. Ja. namelijk wat ja. ik hier proef is. Ik proef hier de Nummer 3 proef ik kruiden, een kruidenmengsel in. Wat mij heel erg doet denken aan de standaard slagerskruidenmengsel. Wat ik zou ja, moeten dat is, ook zo. dat is zo, en die is individueel. Deze, deze ja. is duidelijk. Ja. Maar ja. ik vind de structuur. Handmatig vind zo individueel niet, gekruid. Ik kom nee, even toch... Uh, op zich, als hij goed gebakken 1. was, dan was, het, uh, dan was hij misschien wel op de eerste en die, plaats. Het is krijgen, wel ja. zo dat de worst nummer 1 is op zichzelf al heel erg lekker als worst. Terwijl die nummer 3, die jij nu zegt het lekkerst... die is heel erg lekker gewoon als standaard overal bij. Omdat ja. die minder ja. uitgesproken ja. van smaak ja. ja, is. Ja, hij ja, is dus minder uitgesproken. Maar het is maar, mooi is... evenwichtig. En ik vind ook de structuur... Hij laat ja. minder vocht los dan de dan die uh, dus nummer blijft, één die nummer één die, die, die zou misschien iets kouder verwerkt moeten worden want dat scheelt ja. een stuk in het vasthouden ja. in de, de mogelijk raden waar ze vandaan komen of niet oh ja jij wil ook een koelkast winnen zeker ja. Ja. Nou, oh. <laughs> Uitslover. nee nee, hem, nee nee nee, nee Samuel je daagt ja, maar. uit nee, nee. nu ga jij da wat denk jij dat nummer één is of uh, misschien heeft uh, heeft uh, onze nee. vriend Johannes van Dam daar een oordeel over nee, nee. Ik, ik weet niet wie deze heeft heb jij daar een idee over ik Samuel denk dat dit, uh, nou, ik zou nee, ik denk dat dit ik zou zeggen misschien Heel misschien die niet schout, maar misschien ook wel... Iemand, ik denk dat dit wel door iemand is gedaan die het heel anders doet dan deze twee. Ja, ja. En, ja dat goed jou, goed. en dat staat jou... Ik voel dit. aan alles wat je ja. zegt, dat staat jou aan. Ja, ik vind ik, dit heel lekker, ja. Ik zal je uit je lijden verlossen. De, de, de, de eerste worst is van... van ja, we noemen, noemen het ook een vleesjuwelier. Want het is een, een, een prijzige, deftige slager, frette de Leeuw. ja, dat wel, ja. De Leeuw is, ja, is een, een slager die in Amsterdam uh, uh, opereert. En ja. Uh, ja, opereert in allerlei opzichten. Maar dat, dat is een... Een worst van frette leeuw. Uh, de worst 2. Kun je daar, uh, kun je worst 2. Kunnen jullie die al duiden? Dat kleine dunne Chipolata worst wat jullie afgekeurd hebben, komt van? Oh, ja, goed gekeurd. Ja, goed. ja zoiets de biologische worst van Albert Heijn is dit. Ja. Het is de biologische worst van Albert Heijn. Ja. Overigens, in prijs per, gemalen, het, 100, per 100 gram de helft goedkoper ja. dan die andere. En ik vind no. toch dat mensen inderdaad heel goed moeten gaan kijken... bij Albert Heijn als er staat biologisch... Ja, wat er allemaal in zit. Ga een troep. keer het etiket lezen. Troep. Want zit, dat is niet goed. biologisch? Of? Zit nee. er, er zit gewoon zoveel toevoegingsmiddelen in. Heeft dat varken wel gescharreld? Of, of mag ja, het daar ook dat niet doen? Dan dan dan dan dan bijvoorbeeld ook, ook bij Mark, die hebben ja. een En kijk je wat er op de vleeswaren ja. zit. Er zit coloroso zout in, ja. al die ellende. Ja. Die zit daar, en stoppen ze er gewoon in en dan zeg je er iets van... Ja, dat is helemaal niet waar. Nee. Maar dan wordt die dus niet zo mooi roze. Kortom, we ja. moeten allemaal gewoon zelf blijven denken. We gaan nog even ja. naar die worst 3. Dat me. is op zich... We, Keurslagen, denk jij? Ja, gewoon een Keim slager die gewoon... Het met een... is, ja. is een standaard, maar ik vind hem gemaakt. Nou, goed, goed, goed, goed. Ja. De, maling, de maling is goed. Het klopt niet helemaal. Wat jullie zeggen, het is een biologische ber Berkshire Butcher. Ja. En uh, dat is een, de, het varken waar de worst van is gemaakt. is een speciaal Engels ras, genaamd de Duke of Berkshire. In oh. Nederland worden deze varkens gehouden in Brabant. door een oud veearts met extra aandacht voor het dier. Zowel de leefomgeving, de voeding als de behandeling zijn gericht op dierenwelzijn. en de smaak van het vlees. Qua prijzen zit hij precies tussen Albert Heijn. En Fred de Leo in. Dus hij komt. Uh, en hij wordt veel ja, verkocht hij komt op markten. He? Ja, Johannes is markt. Zijn zo ja. op zo biologische ja. markten staat hij met zijn worst. Ja. ik zou hem ja. aanraden. Ja, dus hij was bij die man geweest. Ja. Ja. Hij, hij moet geweest. andere kruiden gaan moet gewoon hij moet gewoon. Minder moet, standaard. Minder standaard. Het is, fok, ja. het, is min, het is niet een worstmaker, echt, maar een, een varkensfokker. moet die heel ja. geleden Ik ben ja. daar geweest. Ik, uh, was, tenminste, als het dezelfde is. Die was. Arts bij de in Utrecht bij de en hij uh, werd gewoon ziek van, zelf ziek van alle geneesmiddelen ja. en bio biotekin. Die, die, die, die man spreekt. waar jij het over hebt, die hm? levert dus aan die aan die butcher, of enfin, aan die man die op de markt staat, ja, ja, die ja, daar ja, een ja. woordje van maakt. Want ja, daar ja, weten we de details niet van. Misschien moet ik daar dus nu maar niks over zeggen op de radio. Maar ik, dat nu nog een stuk van, mijn, we, we werken van alleen met, Wij werken alleen met harde oh, feiten. Ik vind op z'n ja, ja, minst altijd. dat Johannes van Dam wel vet gemist wordt op ja, dit moment. Ja, met die, die hausmacher helemaal. Jaren. Ik heb vanavond nog niks vergeten. Nou, okay. Oh, dat is altijd hetzelfde ik bij jou als je hier is vandaan komt. Ik lees even een mailtje voor. Die komt ook weer uit Italië. God, wat zijn we toch een internationaal programma. Wat een heerlijk onderwerp. Uit mijn regio. Ik woon in het hart van jullie onderwerp... in de heuvels van Parma... waar men om mij heen de typische worsten uit Emilia maakt. De mortadella, ja. de salame, de brachio, de crudo, di Parma. Als ik jullie gast moet geloven... komt mijn worst uit de bio-industrie van Nederland. Nee, maar, Frans Dames is heel erg teleurgesteld. Die schrijft nee, maar, ons deze mail. Moet, ik ik, ik. Zeg wat ik heb hem gezien daar, maar ik heb ook wel hele mooie. Boe in, in de Poolwaiden. Het, maar... het kan. Het kan. Het hoeft niet. Nee, okay. nee de industrie, de, de Italiaanse. Uh, worstenindustrie, die gebruikt Hollandse varkens, ja. maar kleine worstmakers, die doen dat niet, nee. ja. die gebruiken van de boer in Precies, de buurt. Carolus, duidelijk. die stuurt ons nog een bericht. Probeer eens de Poolse worsten. Nog meer smaak en variatie dan de Italiaanse ja, worsten. Ja, wordt ja, ja, flink ja, ik ja. Niks. Er zijn een paar Poolse winkels tegenwoordig. En ja. uh, daar, de, de, als ik er naartoe kom ik met een tas met worsten. En Slovenië toch ook ja, heel mooie worsten. Je, je, je, je maar verse worsten altijd... Ja. Poolse verse worst kan je hier krijgen. Ja, ja, nou ja. Ja. Nou, er komt ook nog een vraag binnen over de Bolognese... maar die, die til ik eventjes naar een later punt in deze uitzending. Um... iets te peperig, je hausmacher. Oh, ik vind het heerlijk, echt. Johannes, even nog één kort vraagje over het boek... wat mij net onder de neus is geduwd. Er oh, uh, komt uh, op, ja, nou, vers, ja. vanaf deze week in de winkel... Beste Johannes, ja. culinaire vragen aan Johannes van Dam. Ja. Allemaal lezers die jou vragen stellen over eten. Ja, sinds 1997, met een lange onderbreking... heb ik een vragenrubriek in de krant. en De aardigste ervan zijn eruit gehaald. Er, er zitten natuurlijk wat oude vragen bij. De, misschien zouden de antwoorden nu van sommige dingen weer net iets een andere nuance krijgen. Maar ja. op zich zijn het alle, allemaal hele gebruikelijke vragen. En ja. die worden hier opgelost. Wat, wat vind je, welke vraag wil je er nu even uitlichten? Want dit zijn er... Nou ja, ik ben, het, het, die weten misschien niet wat Piment des is. We hebben dus net een heerlijke worst met Piment des Palettes gehad. En daar kreeg ik ook alweer een paar jaar geleden hoor een vraag over... Want zo heet ik, die worst, hè? Iemand? Je, nee, zo heet de, de peper die erin zit. Oh, Dat is nee, dus, zeg kwalijk. maar, een Spaanse peper, maar dan baskies. Ja. En die, uh, heeft, die is niet alleen maar scherp, maar die heeft ook nog een, een heel mooi aroma. Een heel wat je onmiddellijk herkent. Je herkent het ook in die worst. Het onmiddellijk uit. En ik ben er gek op. Het is, uh, je uh, hebt ook heel lang in Spanje gewoond, toch? Nee, ik heb in de Franse Pyreneeën... aan de oh. andere kant van de Pyreneeën gewoond. Oh, okay. En daar, daar en kennen ze het helemaal, het helemaal niet. Helemaal niet nee, nee, nee, Maar ik heb het gewoon vakmatig leren kennen. De, de lezer zegt... het hangt een beetje tussen paprika... en pittige pepers in qua smaak en pittigheid. Ik heb stad en land afgelopen, maar ik kan het niet vinden. Wel een puree de piment, maar ik zoek het poeder. Dat puree de piment dat kan van iets heel anders zijn. Heeft u een idee waar ik dit kan kopen? Nou, dan vertel ik dat ik bij de voornaamste importeur geïnformeerd heb. Het was In die tijd was het bijna helemaal niet te krijgen. Maar alleen restaurants hebben er belangstelling voor, zegt de importeur. Ik heb het zelf in vele vormen in huis. En ik ben tot de conclusie gekomen dat de smaak van de puree het beste is. Daarna de saus in druppelflesjes en daarna pas het poeder dat snel zijn smaak verliest. Overigens, de verse is nog lekkerder. Nou, dat soort ik neem, vragen, ik ja. neem aan dat het vooral het gemak is van die gedroogde gemalen pepers dat ze hier en daar populair maakt. Ik zou voor de puree gaan en eventueel de receptuur aanpassen, vertel ik deze lezer. Het is een ongelooflijk handig boek om, om, om door te bladeren. Er komen allerlei vragen voorbij voor mensen die graag staan te koken en ook veel willen weten. Uh, misschien nog wel even leuk om te zeggen dat Hoor Concours vlak voor het sluiten van de pers kregen wij nog een hele bak. Worsten aangereikt door Mr. Kitchen. Er is ah. ook weer een club van jongens die uh, worsten ja, maakt. Ook drie trouwens. Drie ja. jongens die doen ook. van alles. Die zijn heel actief met allerlei dingen. Die hebben nu bedacht om worsten te gaan maken. Aan ook. Ze en... dus hebben een verhaaltje, mag je dat even voorlezen? Nou, niet helemaal, zou ik zeggen, maar nee. vertel even. Als vervent worstliever zijn, zijn we verbaasd dat er in ons land moeilijk aan goede verse worst is te komen. Wie niet in de buurt van een ambachtelijke slager woont, is aangewezen op de supermarkt. Terwijl in de ons omringende landen de supermarkt een keuring aan kwalitatieve merkborst verkoopt, is de oogst een rondje Hollandse supers bedroevend. Ja. De afgelopen twee jaar zijn ze op zoek gaan naar eerlijk vlees, dus eigenlijk net zoals. Uh, ja, oh, jullie ja, maken ja, eigenlijk de droge boys. worst en, en Mr. Kitchen maakt de verse worst ja. dan. Ja. Toch? Mocht ja, ik het zo zeggen? Nou, wij maken ook verse worst, hè? Want we zijn, maar nu is het. Nou, nog jullie niet zijn eigenlijk concurrenten dus begrijp ik Nou, wow. Nu nog niet. Want zij, ik denk dat zij het ook heel anders willen doen. Wij, wij zij doen het. Even, even proeven. Ja. Johannes, je hebt hem natuurlijk thuis al geproefd. Maar we ja. hebben hem hier ook nog op tafel staan in gebakken vorm. Ja. Varkensworst met gemalen venkelzaad en tijm. En varkensworst met bieslook en nootmuskaat. Binnenkort is hij verkrijgbaar op de markt. Ja, er is dus hij... nog een derde. Ja. Hè? Er is er ook nog eentje van een kalsvlees. Ja, ja. klopt. Lekker of niet lekker? Of, of kun je... De... Uh, nou, ik moet zeggen dat wat ik thuis had... Dat zijn, die waren anders van vorm. Deze zijn iets dikker. Deze hebben een goede maat. En die thuis kreeg, die waren wat dunner. En ja. dat, uh, en dat werkte niet zo lekker. Vind je ze lekker? lekker. Vind je de smaak goed? Ik vind de smaak goed, ja. Ja. ja. Dus, dit is ook een alternatief voor.? Het is een alternatief, uh... maar ze zijn, het is eigenlijk nog niet of nauwelijks op de markt. Ze gaan het ook proberen via supermarkten om het aan de man te krijgen. Ze zijn echt met een. En groothandel. Een, of offensief bezig om het. Uh, dus uh, toch enigszins ja. concurrentie... Uh, ja, maar dat is goed. Uh, Daar gaan goed. jullie allemaal Beetje heel hard voor werken. Ja, en, en ik geloof ook, er, er is nu zo weinig lekkers. Dus dat kan helemaal geen kwaad om het uh, nee. op verschillende... Nou ja, ik ga de hele stad door bij een slager waarvan ik weet dat hij wel goede heeft. En dan ook niet eens altijd. Die heeft dan twee soorten. En dan is de fijne en de grove. en Ik heb liever de grove dan. Gaan, laten we even, even tijdens de reportage gaan, gaan dooreten en praten. Nou, nee, praten niet, want we gaan luisteren vooral naar onze verslaggever Chris Bijma. Want hij ging op bezoek bij een worst en pateemaker. Uh, deze reportage is niet geschikt voor al te gevoelige vegetarische mensen. Leuk. In Amsterdam maken de oud-journalisten Dini Schouten en Floris Brester... hun nu al legendarische ambachtelijke worsten en patés. Ik nam een kijkje toen ze bezig waren... met het verwerken van het basisingrediënt van hun paté... het Baanbrugse big. We gaan paté-vars maken. De massa waar we de paté van maken voor onze de campagne. Die bestaat uit uh, puur varkensvlees... Uh, lever en de kinnenbak. Uh, we gaan ongeveer een kilo of veertig maken. En, uh, een kwart daarvan bestaat uit verse varkenslever. Uh, ik ga ze eerst schoonmaken, dat wil zeggen uh, handmatig de galgangen verwijderen. Dat is een hele klus, maar die galgangen die uh, maken de lever eigenlijk bitter. En dat willen we niet. Barstige gal gaan. En als ze eruit zijn, dan verdwijnen ze hierin in deze gehakt molen. Wat is er nou net naast je neergezet? Dit zijn uh, varkenskoppen, dus um, gekookte varkenskop, hele snuit en tongen. En die zijn nu, uh, nou die hebben de hele nacht opgestaan en die zijn nu gaar. En nu gaan we ze uh, plukken, dat wil zeggen het vlees dus uh, van het pot afhalen. En um, daar maken we preskop van. Ruiken? Ruiken, ja. Oh ja, ja. een soort stoofvlees eigenlijk. Ja. Is. is eigenlijk veel lekkerder vlees dan alle uh, vlugklaar-stukken aan een beest. Uh, gewoon omdat het gewerkt heeft, zeggen slagers. Kijk, dit is zo mijn favoriete stukje. Dat zit zo achter het oog. Als je dat plukt. Het is zo zacht en... Dat kan je zo helemaal uithalen. En dit is zo'n prachtig stukje. Nou ja, dit... En het heeft zoveel smaak van zichzelf. Het is, het is bijna al confijt. Wat natuurlijk extra uh, lol is... is dat je je realiseert dat in Nederland alle varkenskoppen... per container schip naar Argentinië gaan en uh, China. En dat de kleine boeren die een paar goede varkens hebben lopen er niets anders voor op zit dan ze weg te gooien in de rendakton... waar je voor moet betalen. Dus Nederland gooit dit in principe weg, terwijl het het allerlekkerste is. Terwijl jullie Want al me... aan het zoeken, zijn van... Ja. oh dat is het lekker en dat ja. is lekker. En je ruikt toch hoe, hoe verrukkelijk die geur is. Oh, dus, uh, dit de... is, uh, de echte kin, het is echt een kin. Dit is echt een kin de, van een vark. Ja. ja, de slagers noemen het de wang. Uh, het, wij zeggen de kinnebak. Het is dus uh, zeg maar, het wang en een stuk van de keel van het uh, varken. En dat is uh, heel vet. Maar een goede terrine is in ons idee uh, grof, uh, vet en uh, snijdbaar. Dus niet smeerbaar. Maar je hebt dus uh, vet vlees nodig. Dat, uh, want dat vet geeft gewoon de meeste smaak en smeuïgheid. En vervolgens moet je dus zorgen dat je een goede binding hebt... Uh, Opdat hij uh, goed snijdbaar is. En dat is een beetje de truc van het uh, paté of pastijbakken. Kijk, okay, dit soort klieren die laat ik gewoon zitten. Hartstikke vers. geven extra smaak. Hoef je er niet uit te halen. Soms kom je een uh, ontsteking tegen. Die moet je heel zorgvuldig uh, verwijderen. En dit is het snuitje, wat de Chinezen het allerlekkerste ter wereld vinden. Dus heel veel snuitjes gaan ook naar China. Uh, ze, daar hebben ze nog niet eens voldoende varkens, kennelijk. Dat wij er ook nog 20 miljoen aan het houden zijn. Ah, je plukt hem, je je plukt hem plukt gewoon hem eraf. Ja. ja, heel mooi zacht vlees is dit. Straks gaat dit vlees in een terrine met een klem. En die wordt dan nog een keer opnieuw gekookt. Dat het echt sch heel schoon, zuiver smaakt. Maar dat, dat velletje van het snuitje, gaat ja. dat ook mee? Ja, en ik moet oppassen dat er... Kijk, zo'n beest heeft haren, uiteraard. Het oh, ook een heel klein beetje haar, ja. een soort snorretje. Dus dat moet niet mee, natuurlijk. <laughs> ja, dus de snor die haalt, laat je eruit. Die snor laat je eruit. Vaak vragen mensen zo'n paté, hoe serveer ik dat nou? Hè? Moet daar een... Uh... Abricozen chutney bij of zo, of een uienkompot. En dan zeg ik nee, je moet het serveren uh, met een klein beetje aangemaakte salade en zure augurkjes, die kleine Franse cornichons. en Veel augurken in Nederland zijn zoet-zuur en uh, dat is niet te eten. Dini en Floris doen mee aan een avond over het varken. Food centraal heet die avond op zaterdag 5 maart aanstaande in de stad Schouwburg in Utrecht. Dini praat daar over het varken en plukt een varkenskop en Floris maakt dan een bloedworst Een bloedworst waar Johannes van Dam nog steeds ontroerd van is als hij eraan denkt, van zo lekker was die. We gaan meteen door. Flux flux naar de bolognese, die saus die we allemaal over de pasta gooien. Tenminste dat doe ja. ik altijd. Is dat de meest gebruikelijke? Nou, ja, dat is het leuke van de recepten die we hier, die ik nu hier heb gemaakt. Het recept van Claudia Roden. De bekende Claudia Roden. Het recept van Elizabeth David. De, de bekende Elizabeth, Elizabeth. David. Waar ik ontzettend en het recept van Nigella Lawson. De, de bekende Nigella Lawson. En het dus leuke. We hebben hier het... gewoon de bekendste. Het leuke ja. van het recept van mm -hmm. uh, Nigella Lawson vind ik mm -hmm. wel dat het in de oven gemaakt wordt. En dat ze er een risotto van maakt eigenlijk. In het recept zoals ze het in het boek heeft gegeven. Dus ze maakt eerst helemaal die bolognese. Die laat je heel lang. In de oven trekken en vervolgens doet ze de risotto rijst erheen zodat je een risotto-Bolognese hebt. Dat vond ik wel een grappig idee. nou waar gaat in. het om bij Bolognese? Nou, er zitten altijd standaard in. Gehakt ui, selderij en wortel. Dan is het al raar dat er bij de een wel knoflook in zit en bij de ander niet. Ik zou dat zelf altijd doen. Ja. En wat uh, opmerkelijk is, is dat Elizabeth David zit er kippenlever in. Wat ik zelf ontzettend lekker vind. Waarvan ik namelijk denk dat het veel meer smaak geeft aan die hele vleessaus. Dus dat vind ik opmerkelijk aan het recept van Elizabeth David. Opmerkelijk aan het recept van Nadjella Lawson. Die toch een beetje met haar tijd mee is gegaan. Die doet er wat anjovisfilet doorheen. En marsala. Maar Sala! Ja. ja. Terwijl bij Elizabeth David en Claudia Ronen zit er witte wijn in, er zit wel ooit altijd wel een beetje drank in. Ja. Nu is de grote cruciale vraag toch, lever wel of lever niet? Ja. En er is maar één die lever... Uh, nou gebruikt. het grappige, ik heb mijn kinderen die allemaal geen lever aten, die wisten dat ze geen Bolognese kregen zonder lever. Die legden ze wel ernaast, maar ze moesten wel toegeven dat de smaak van de saus heel lekker werd. Nou. Die lever ja. die geeft gewoon smaak af aan die saus. We zijn hier aan het proeven. Johannes is aan het proeven. Samuel was aan het proeven. En eigenlijk komen, ze alle, komen we alle drie uit. Op, die, uh, op het recept van Elisabeth David is het lekkerst. En terwijl zij van tevoren zeiden. Van ons hoeft er geen kippenlevering. in. Maar dat geeft heel veel smaak af aan de saus. Ik ben Juist. helemaal om. Ik vind het ja. van ja. David. Ik heb altijd van haar gehouden. het gedaan. Dit nee, is Maar dit is... Te gek. Ik, dit is uh, ik vind hem echt zonder ja. meer boven de andere twee uitzendingen. Ja. Ja. Nigella, dat stelt me een beetje teleur. Het is een... Uh, maar het is wel Beetje... grappig dat ze het heel anders doet dan alle andere. Punt één, ja. maalt ze alles fijn in de keukenmachine eerst. Ja. En dat gaat in zich heel de oven in ongeveer. Daar komt oh, het ja, op neer. Ja. Dat is wel een grote dus, stap dus snel thuis. Ja, maar dat mag ook wel. Kijk, er zijn natuurlijk een aantal voordelen aan bolognese. Je moet het in grote hoeveelheden maken. En niks is zo makkelijk in te vriezen als bolognese. Dus maak gewoon pannen vol tegelijk. En gooi je hele en eet het vol. hele jaar bolognese. En dan heb je voor het hele jaar bolognese. Ja. Zo ja. Eens in de zoveel weken haal je weer een... Uh, Vooruit je bolognaise, uit je vriezer. Verwarmen. Maar even het Wat oordeel, je, hij valt een beetje tegen, Nigella. Vind jij dat ook samen? Ja, ja? ja. Dan word je ik, niet opgewonden nee, van. Ik ben weer nu, als jij zegt van dat je echt precies op de letter hebt uh, deze recept hebt gemaakt... Dat dan is mijn denk doel ik, altijd ja, hier, hè? Dan denk ik dat Elizabeth David alweer gewoon geweldig is. Dus die maakt gewoon een mooie boek. En iedereen moet een boek van Elizabeth David in de kast hebben. Want deze ja. bolognaise is echt heel lekker. Nu ja, is ja. het is natuurlijk wel zo dat beide andere dames bij Elizabeth David midden en weer in de leer zijn ja. uh, geweest. Alles en, beter. En ze, ja, maar ze willen haar natuurlijk niet nadoen. Het zijn alle drie ja. grote Engelse sterren en. Uh, Elizabeth David is toch de oermoeder van ja. het geheel. En daar dat... moet je dan niet van afwijken. En ik wil ja. wel één ding aanmerken erbij. En dat is dat de recepten van Claudia Roden zijn echt door iedereen te maken Bij Elizabeth David ja. moet je al een beetje feeling hebben. En ja, ja. een beetje thuis ja. zijn in de keuken. Omdat ze heel, heel weinig ja. hoeveelheden geven. Is dat in dit geval ook zo? Is die van Claudia Roden is dat de makkelijkste bolognese? Ja, om maar te maken? Claudia Roden vind ik nog. He, al jaren vind ik dat de beste receptenschrijfster die we hebben. Mm -hmm. Omdat echt iedereen ja. kan daar gewoon lekker mee eten. Ja. Ik vind het ook fantastisch hoor. Geen ja. enkel probleem. Ja. Ja. Maar de smaak. We gaan even naar Claudia Rodem smaak. Want we hebben nu eigenlijk al genoeg over Nagella ja. gezegd. Is die Claudia Rodem. ontbreekt er iets? Is er iets mis? Ja, mee? nou, als je de naast David legt, dan krijg je net die beetje vlezige smaak van die lever, die mist, het is goed. Maar die van Elizabeth David is net iets, iets spannender, iets krachtiger, iets krachtiger, ja. iets voller van smaak. Ja. En uh, daar geef ik dan de voorkeur aan. Ja. Ik doe er altijd een scheutje balsamico uh, doorheen. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Ja, van balsamico vast wel. Ja. <totstut> ik doe het ook nee, altijd. Het jij doet ik het doe ook. Het altijd. Nou, wat ja. leuk. Ja. Misschien ik gebruik ja. heel veel balsamico. Ik ja, vind dat, het heerlijk. Is, dat is echt zo lekker. Maar dan de echte. Ja. Echt, die kan ik zinnig ja. duur, maar je hebt er maar weinig van nodig. Ja. En ik vind dat zalig. Je moet dat gewoon altijd op je verjaardag vragen. Dan jaag je iedereen op kosten en dan heb jij altijd goede balsamico. Ja, maar dan komen ze met de verkeerde balsamico aanzetten. Hé jongens, uh, we gaan gewoon ondertussen even verder proeven. Maar ik, heb wel, ik krijg een aantal vragen binnen van, van luisteraars. Ik ben woonachtig in de Verenigde Staten. En ik heb hier net de cursus Sausage Making en Meat Curing gedaan. En inmiddels heb ik een rookoven in de tuin staan. En ik heb net twee eendenborsten dat gerookte eendam. Dit is een verstandig persoon. Ja. Ja. Maar dat, dat zie je maar weer. Hè, ja. dat allemaal, nou, en ik was benieuwd hoe je een stage kunt regelen in Italië bij een worst maken, Samuel. Gewoon er naartoe gaan en ja? zeggen dat je dit wil doen. Ja. Ja, dat Moet je daar geweldig. niet Italiaans voor spreken, bijvoorbeeld? Uh, nou, Mijn Italiaans is er niet echt heel veel beter op geworden... sinds ik naar Italië ben gegaan. Maar ik denk dat dat sowieso... bij die boerin waar ik vanochtend die hausmagger heb gehaald... als ik tegen haar had gezegd... Van, ik wil zo graag met u een keer worst maken... had ze, me, meest boerinnen, boeren... Het wordt vaak door boerinnen gedaan... die zeggen, kom maar meedoen. Ja. Doe maar mee. Ja. Vinden ze die vinden, ook hier in Nederland, dat vinden ze alleen maar leuk. Ja. Tico, die nog steeds uit Amerika komt... die vraagt ook nog iets over roken. Zou er iets over roken gezegd kunnen worden? Rook als smaakmakend ingrediënt... is niet heel erg bekend in Nederland. ...behalve bij vis en rookworst. In de Verenigde Staten wordt heel erg veel gerookt. Ribs, hammen, vis, bonte verzameling. Van worsten uit verschillende culturen. De kielbassa, de kobichica, de merkes, de Italiën, de Pools, de bijens en nog veel meer worsten. Nou, maar er wordt Johannes? steeds meer gerookt. Er zijn uh, allerlei uh, rookoventjes te krijgen op het fornuis of apart. Uh, er wordt veel meer gerookt tegenwoordig. Soms wordt er wel eens wat te veel gerookt, uh, heb ja. ik de indruk. Dan begint het je een beetje tegen te staan... Nou, volgens mij het, nou, het gebeurt, het gebeurt vaak niet goed. Dan wordt het te, te heet uh, gerookt en zo. Nog er zijn of... mensen gaan, gaan paling uh, roken en die valt helemaal uit elkaar. Dat vind ik niet lekker. Nog een vraag van een vrouw die Petra heet. Nu ga ik even dwars door jullie heerlijke worsten heen. Ik ben dol op kolbas, als ik het goed uitspreek. Ja. Mijn vraag is, gebruik bij goulash, maar, is, maar ook bij boerenkool. Koolstampot rundvet. Hier in Zeeland kan ik dat nergens meer vers kopen. Moet ik hiervoor naar het slachthuis? Graag advies. We doen lekker vet vanavond. Groetjes van een kookfanaat aan allen, maar in het bijzonder aan Johannes. Ossewit, hè? Ja. mij ja. Ossewit, maar reuzel kan je dat dus ook bij ja. iedere slager kan je Dat kan is een prima, prima maar ja. Ja. Ja. je iedere slager ja. krijgen. Als ze naar de, de slagerij gaat en zegt ik wil reuzel, dan krijgt ze dat. Maar reuzel is dan meestal van varkens. Dan moet je zeggen dat je een reuzel wil? De familie de haan uit het systeem in Noord-Brabant heeft geen enkel twijfel over verse worst. Zuur over de aardappelen, heerlijk. Alleen moet je het vlees goed aanbraden om lekkere bruine jus te krijgen. Dit kan niet anders dan toch de boter goed bruin te laten worden. Volgens mij heb jij in olie gebakken. Ja. Uh, nou, dan... Het is bij eigenlijk bij allemaal een mengsel van olie en boter. Moet ik heel eerlijk en dan dus gebeurt het wel eens dat de worst barst. Het snel omdraaien van de worst tijdens het aanbraden wil wel helpen het barsten te voorkomen en inderdaad van tevoren met een vork in prikken. Dus het is gewoon iemand die al heel veel worstervaring heeft. En dan nog een vraag aan de heer Van Dam. Met welk gehakt krijg je het lekkerste resultaat voor een Bolognese? Ik denk dat jullie die alle drie wel kunnen beantwoorden, die vraag. Naar, naar dat... smaak, je moet in ieder geval maar een goede slager... En, en goed gehakt van een goed beest, uh, nee. maar het... Uh... Ja, het kan is ik bij een, alle maar luister ja. even er zit runder gehakt in en spek hè ja. ja dus er zit in allemaal ofwel bacon ofwel uh, pancetta zit er uh, in eentje uh, bij in dus ja, maar spek. half om half uh, is, is ook uh... Iets Moet dat altijd de vetste zijn? Echt. Kalsvlees bijvoorbeeld. Kun je daar een ragout van maken? Ja, een, een dat bolognese? kan heel goed, maar is wat lichter van smaak. Ja, knoflook, ui. Nou, daar hebben we het net al over gehad ja. of dat kan. Mijn Italiaanse oma heeft me altijd geleerd, nooit beide in één gerecht. Ja, dat is een Italiaanse uh, traditie en dat is, uh, dat wou ik straks ook zeggen, toen uh, ja, Jona dat, dat opmerkte dat er uh, geen knoflook in ging en bij de andere weer wel... Italianen zeggen als je er ui in doet, geen knoflook. Als je knoflook gebruikt, geen ui. Maar die maar Italianen, Italianen zeggen niet zomaar wat, ze zei, Nou, maar ze zijn nog niet consistent nee, erin. Want ze zeggen het ook niet allemaal. Er nee. zijn er een oh. bij die dat zeggen. Nee, allemaal. maar er zijn er een bij die dat zeggen. Ja. Ja. Nou, ik vind nou dat die martelgang wel lang genoeg heeft geduurd. Ik zit hier al een uur tegen eten aan te kijken en ik mag er niet aankomen. Dus ik vind tijd voor de afkondiging van dit programma. Uh, Jona Freud, dankjewel. Samen met Levi, hartelijk dank. Succes met je worst en met je foodfestival. Leuk. Je filmfestival, ja, leuk dat je er was. Johannes van Dam, ook weer leuk dat je er bent. En uh, eet smakelijk allemaal. Ga naar onze website voor de receptuur. www.radiomanjari.nl. 25 maart, vrijdag 25 maart zijn we er weer. Oh, er komt nog iemand met runderlappen in de Bolognese saus. Zetten we ook Is op onze de, website. Dat ja. Een ja. Ja. Is ook een idee. Ja, maar de runderlappen... Zometeen ja, Van Brakel er goed? in uh, twee ja, goed. dingen. Over Suriname, onderbouwd een heel ander onderwerp zometeen na 8 uur op Radio 1. Dank je wel. Dichteres Zales is nog altijd ontzettend populair. Hagar Peters, zelf ook een succesvol dichter, vertelt over Vassalis. Violiste Lisa Versman zet Beethoven op cd... en beeldend kunstenaar Jeroen Henneman bezoekt Picasso. In Kunst of TV, zondag om 5 over 6 op Nederland 2. NTR brengt cultuur. De overnachting.